Haveloos huisje, in het armelig slof, Zit een man in de kracht van zijn jaren, Hij kijkt naar zijn handen, En pijft dan zijn kop, En zit in de ruimte te staren, Dan denkt hij in wanhoop Waar moet dat naartoe, Waar zal er mijn scheepje in stranden, is zo eindeloos, droevig en moe als hij kijkt naar zijn werkloze handen. Die eerlijke handen, zo stoer en zo sterk, wat waren die vroegere zegen? Ze waren nooit blij en ze vonden steeds werk. Daar waren ze nooit om verliegen. Wanneer hij nu denkt aan die heerlijke tijd, dan vloekt die enkenaars tot zijn tanden. Geen mens kan begrijpen hoe zo iemand blijft, als hij kijkt naar zijn werkloze handen heeft in het lot van zoveel een gedeeld hij werd naar de steun toe gedreven daar werd hem een zeker bedrag toe bedeeld daar moesten ze voortaan van leven wie al moest dat steun geld hoe goed ook bedoeld het is hem als voelt hij het branden het is of hij nu pas zijn machtloosheid voelt, als het ligt in zijn werkloze handen. O gij die nog werk hebt, o denk er toch aan, geen werkloze stumper tussen maden Wees blij dat u niet in de rij staat. te staan. Voor het betere brood der genade Wees goed voor uw broeder Het is niet zijn schuld Zijn werkloosheid is toch geen schande Wees veel eer met eindeloos meeleveren Als u kijkt naar zijn werkloze handen